De Franse presidentsvrouw Carla Bruni is bevallen van een dochter. Franse media melden dat de baby rond 8 uur gisteravond is geboren. Hoe ze heet is niet bekendgemaakt. Het presidentiële paar beschouwt de geboorte als een privé-aangelegenheid. Er zullen dan ook geen officiële mededelingen worden gedaan. Sarkozy was niet bij de bevalling. Hij was vanwege het overleg over de eurocrisis in Duitsland.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 De Verenigde Naties zeggen dat het aantal politieke gevangenen in Noord-Korea in tien jaar fors is gestegen. Zo'n 200.000 mensen zitten nu opgesloten in kampen, zegt de speciale VN-rapporteur voor Noord-Korea, Darosman. Hij baseert zich onder meer op satellietbeelden die zijn gemaakt van het Stalinistische land. Darosman roept het regime in Pyongyang op de gevangenen vrij te laten. Het weer wisselen bewolkt verspreid over het land enkele buien. Vanmiddag neemt de buiigheid af. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 20 oktober, goedemorgen. Nog 7269 dagen tot mijn pensioen. Dat duurt dus nog even. Gelukkig. Nou, wat op dit moment verkeren de pensioenfondsen in nood. Het is niet ondenkbaar dat de pensioenen omlaag moeten. En voor koopkrachtbehoud zit er in ieder geval te weinig in kassen. Economieredacteur Gert-Jan Dennekamp vertelt straks hoe dat komt. We spreken de directeuren van de pensioenfondsen Zorg en Welzijn... en Metaal en Techniek. Die beide fondsen zitten in ieder geval ver onder de dekkingsgraad. Het zijn allemaal de gevolgen van de financiële crisis. En de druk op de Europese regeringsleiders neemt toe... om komend weekend nou eens knopen door te hakken. Een club van grote ondernemers voorziet zware tijden en dringt aan op spoed. Ben Verwaaien is van die club, van die ronde tafel. Hij legt straks uit wat de ondernemers dwars zit. En ook Hans Weijers van Axonobel is lid. We vragen hem ook naar de vooruitzichten voor het Europese bedrijfsleven. En als we hem toch aan de telefoon hebben... over de kwartaalcijfers van zijn bedrijf. Griekenland wordt voor de tweede dag op rij massaal gestaakt. Connie Keese doet verslag. Tunesië gaat aanstaande zondag naar de stembus... voor de eerste verkiezingen na de Tunesische lente. Hier mogen Tunesiërs vandaag al stemmen. Joris van der Kerkhof gaat met ze mee. We spreken cda kamerlid Raymond Knops over het bezoek van de Kamerdelegatie aan Srebrenica. De première van de speelfilm veroorzaakten waren ware kuifjegekte. En natuurlijk hopen we meer te weten te komen over Baby Bruni. Ik dacht al, dat gaan we toch niet vergeten? Nee. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. Nou, u heeft het begrepen, het gaat slecht met de Nederlandse pensioenfondsen. De dekkingsgraad van een aantal fondsen is gezakt onder het afgesproken minimum. En dus waarschuwen de grootste pensioenfondsen vandaag... dat ze in de toekomst de pensioenen misschien moeten verlagen. Directeur van de Pensioenfederatie Gerard Riemen. Dat zijn, dat zijn de cijfers ook van eind september en dat zijn hele slechte cijfers. Dat betekent dat ze na de stand van eind september... gewoon echt uh, uh, fors te weinig geld in kas hebben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 Zo is de dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn eind september gedaald tot 91 procent. Volgens de directeur Peter Borgdorf kan de korting op de pensioenen oplopen tot zo'n 10 procent. Pensioenfonds Metaal en Techniek, PMT, stond aan het einde van het derde kwartaal op een dekkingsgraad van 84,3 Dat is ver onder het wettelijk minimum van 105 procent. De cijfers van de andere pensioenfondsen worden in de loop van de ochtend verwacht. Het bleef erg stil gisteravond na het spoedoverleg tussen de Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel. In Frankfurt bespraken de twee staatshoofden de crisis in de eurolanden. Ze deden dit in de marge van de afscheidsreceptie van de Europese bankpresident Jean-Claude Trichet. Wat er achter de gesloten deuren is gezegd blijft onduidelijk. Wel benadrukte Merkel tijdens de receptie zelf dat als de euro valt, Europa valt. Scheitert de euro, dan scheitert Europa. Maar dat werden we niet toelaten. Merkel en Sarkozy zijn het nog steeds niet eens... over uitbreiding van het noodfonds, EFSF... maar willen een, wel een onderling akkoord hierover bereiken... omdat zondag de eurotop begint. Vertrekkend bankpresident Trichet gaf zich bij zijn afscheid nog wel wat tips mee. Zo moet volgens hem het noodfonds en de balans van de Europese banken... worden versterkt voor financiële stabiliteit... en, heel belangrijk, een goede oplossing voor Griekenland. What is now certainly necessary is to clarify. Crisis management in three dimensions, reinforcing the FSF capacity to ensure stability, strengthening the balance sheets of the European banks and working out an appropriate solution for the medium-term adjustment of Greece. Griekenland gaat in ieder geval door met bezuinigen en verhogen van belastingen. Het Griekse parlement heeft gisteravond ingestemd met wetsvoorstellen daarover. Alle 154 leden van de regerende socialistische PASOK-partij stemden voor. Ne, epsivisan 154 stemtes. 141. En buiten, bij het parlementsgebouw, werd juist tegen de bezuinigingen... en de belastingverhogingen geprotesteerd. Nou, afgelopen avond ging het er weer hevig aan toe. Vandaag ligt het openbare leven voor de tweede dag op rij... in Athene plat door Stakingen. En omdat hij dus in Berlijn was, Nicolas Sarkozy kon hij niet bij de geboorte zijn van zijn dochter... Carla Bruni is gisteravond rond 8 uur in Parijs bevallen van een meisje. Er is nog niet veel bekend over de baby. Bruni had ook al aangegeven dat de pers het kindje niet te zien krijgt, vertelt ook correspondent Frank Renaud. Spreekt goed Frans. Ik ga mijn baby niet laten zien aan de pers, vertelt de presidentsvrouw nog eens. Ik sais pas si c'est les of vos confrères Ik denk dat jullie, journalisten, meer bezig zijn met mijn baby dan dat de Fransen mee bezig zijn. Samen met Carla Bruni. Gisteravond heeft de kerstverse vader zijn vrouw en dochter nog wel bezocht in het ziekenhuis. Marco van Basten wordt geen directeur bij Ajax. Ondanks de vele gesprekken met de club zijn ze er samen niet uitgekomen. Alles van Basten. Ik heb uh, wel met Ajax gesproken en op zich was het interessant. Alleen er zaten nog een hoop mitsen en maar aan. En uiteindelijk uh, zijn we daar niet echt uh, vlot uitgekomen. Dus we hebben wat dat betreft gezegd van, laat uh, me zitten. Van Basten was door Ajax-commissaris Johan Kruijf naar voren geschoven. Ajax is sinds deze zomer op zoek naar een nieuwe directeur... nadat Rick van den Boog was vertrokken. In een recreatiepark in Emst in Gelderland heerste gisteren chaos. Door Bliksem zijn tientallen vakantiehuisjes beschadigd. Schrik zat er goed in bij de bewoners die de vakantie vierden. Heel heftig. Alles stond echt te schudden. Ik heb van mensen gehoord dat er niks meer aan de muren hangt, en in de kastjes zitten. Heel heftig. Ja. Nog nooit meegemaakt zo. Ruiten gesneuveld en het hele park van ons zit zonder stroom. En later kregen we te horen dus dat er een, een gasleiding uh, geraakt is. Bewoners konden gisteravond laat al wel weer terug naar hun huisjes. De drie baby's in Geleen zijn wel degelijk vermoord. En daarom is de moeder, Anita C., ten onrechte vrijgesproken. Dat zegt patoloog Danny Spendlover, die de babylijkjes onderzocht. In Nieuwsuur vertelt hij dat er sprake is van een gerechtelijke dwaling. Ik doe dit werk al tien jaar. Ik heb honderden secties verricht. Maar wat er nu in Nederland gebeurt, dat is uh, onbeschrijfelijk. De waarheidsvinding lijkt niet meer van belang te zijn... waardoor er zaken mislopen en gerechtelijke dwalingen ontstaan. Loven is ervan overtuigd dat de baby's hebben geleefd. Iets wat de rechter niet bewezen acht. Bij die sectie van de hals heb ik uh, scherpe uh, verkleuringen vastgesteld. Scherprandige verkleuringen. Dat wil zeggen uh, dat je echt een overgang hebt van wit tot zwart. Die ik duid als bloeduitstortingen. Bloeduitstortingen aan de hals wil zeggen of ergens überhaupt... dat er een, een, een hartslag is geweest, een circulatie is geweest van het bloed. Een bloedsomloop. Dus het kind heeft geleefd. Volgens Spendloven is het college van procureurs-generaal niet blij met zijn conclusie. Die haak staat op de rapporten van het Nederlands Forensisch Instituut. Volgens mij uh, wil men, wil de top van, van justitie, het, uh, het NFI beschermen. Omdat ik te veel fouten heb opgedekt in het verleden uh, die door dat instituut gedaan zijn of gemaakt zijn. Het Openbaar Ministerie in Maastricht deelt de mening van Spendloven. En is in een beroep gegaan tegen de vrijlating van Anita C. De Amerikaanse beurzen zijn gisteren lager gesloten. De Dow Jones-index sloot uiteindelijk zestiende lager. De Nasdaq deed het veel slechter, daalde 2 In Azië gaat het ook niet goed. De Nikkei, daar staat een moment uh, op verlies, 1,1 tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar de website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien minuten over zes. Een legendarische double bill vanavond in Ahoy, Rotterdam. De eerste deel van de avond komt voor rekening van Mark Knapvloor. Oh, en na de pauze zal Bob Dylan deze bijzondere avond dan gaan afsluiten. <tied>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 Bob Dylan, like a rolling stone. Vanavond dus samen met Mark Napfler in Ahoy, Rotterdam. 17 minuten over 6 is het. Wij gaan gauw door naar Joris van der Kerkhof. Want Joris, het is eh, vandaag, maar ook zondag... een belangrijke dag voor Tunesiërs. Maar vandaag vooral voor Tunesiërs in Nederland. Hè? Vertel eens. Ja, er zijn verkiezingen aanstaande zondag. Uh, verkiezingen niet voor een nieuw parlement, maar verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering. Er worden uh, een, een hoop mensen gekozen. Uh, uh, ze kunnen kiezen, de Tunesiërs, uit 111 verschillende partijen. Niet personen, maar partijen die uiteindelijk in die grondwetgevende vergadering eh, willen komen... om uiteindelijk de echte eerste open, eerlijke, transparante en uh, vrije verkiezingen te kunnen organiseren. Later, over een jaar of zo, en dat er een nieuw uh, parlement komt. Uh, die verkiezingen zijn aanstaande zondag inderdaad, maar... In Nederland en andere landen waar, waar Tunesiërs wonen, daar zijn de ambassades en andere plekken al open voor Tunesiërs om te gaan stemmen. En om zeven uur vanochtend gaat de ambassade hier in Den Haag, de Tunesische ambassade, gaat open voor mensen om, om te gaan stemmen. Daar gaan we straks naartoe. We gaan eerst wat, wat, wat eten en thee drinken bij een Tunesische familie. Vader, moeder, dochter van 19, die vandaag gaat stemmen dochter in ieder geval gaat ze vandaag stemmen. En zij gaat haar verhaal vertellen over Tunesië... waar ze geboren en getogen is... waar ze de afgelopen periode ook alweer is teruggegaan... sinds het vertrek van de leider Ben Ali. En wat haar verwachtingen zijn van de verkiezingen. Maar voordat we met haar gaan praten... is even terug naar januari van vorig jaar. Tunesië, het begin van de Arabische lente...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 Job Aertsen, een Nederlander in Tunis op 14 januari van dit jaar. Toen hij uit het raam keek, kon hij dat zien. Als hij nu uit het raam kijkt, dan ziet hij een druilerige, donkere eh, Nederlandse eh, ochtend, donderdagochtend. Waarin hij zelf niet, maar zijn vrouw misschien eh, wel eh, kan gaan stemmen. Op een van de Nederlandse plekken waar eh, Tunesiërs er naartoe kunnen gaan om hun stemmen uit te brengen. Dus voor die eh, verkiezingen aanstaande zondag van de grondwettelijke eh, vergadering die er moet komen. Van nu tot half tien praten over Tunesië, praten over het begin van de Arabische lente... en praten over democratie. Een prille democratie. 10 voor half zeven luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het zou een weekendrevolutie zijn. Maar veel van de mensen die zich zaterdag verzamelden op het beursplein in Amsterdam zijn er nog steeds. Het heftige weer van de afgelopen dagen heeft ze nog niet verjaagd. Occupy Amsterdam, een bescheiden pootje van het internationale verzet tegen het gro grootkapitaal, wordt inmiddels een beetje geholpen met gratis eten, stoelen en tentzeil. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging gisteravond laat nog maar eens kijken op het beursplein.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 Nee, absoluut niet. Nee, nee, niet, niet. Ze zijn er nog. Mensen van Occupy Amsterdam, alhoewel niet allemaal meer. Constateerde Martijn van de Wiel gisteravond. Zes minuten voor half zeven door naar premier Rutte. Want die is met een delegatie van zakenmannen op bezoek in Rusland. Later vandaag ontmoet hij president Medvedev en premier Poetin. Gisteren sprak Rutte al met mensenrechtenactivisten. Het ging onder meer over een van de grootste problemen van Rusland... de enorme corruptie. Volgens Jelena...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 Barcelona en AC Milan zijn er al bijna. Hij hebben goed zicht op de volgende ronde in de Champions League. Barcelona won de derde groepswedstrijd tegen het Tsjechische Victoria Pilsen... met 2-0 en AC Milan, waar Mark van Bommel een basisplaats had... en Urbi Emanuelsson inviel, was thuis met 2-0 te sterk... voor Bate Borisov uit Wit-Rusland. Een drukke Champions League-avond sowieso gisteravond. Arsenal won door een treffer van invaller Ramsey wel in de blessuretijd, met 1-0 bij Olympique Marseille. Een gelukkige overwinning dus, vond ook Arsenal-speler van Persie. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar uh, ik had uh, eigenlijk al uh, voor 0-0 getekend, hè, moet ik zeggen. Dus uh, uit hier en marseille een mooi resultaat. Maar als je dan toch nog even lekker die twee extra punten kunt pakken... Hè, dan uh, is het nog mooier natuurlijk. Het was een dramatisch slechte en saaie wedstrijd. Van Persie beaamde dat ook. En ook dat hij niet veel in het spel werd betrokken. Soms hebben je zulke wedstrijden dat het gewoon uh, lastig is om te spelen. En dat die jongens zeg maar, vanaf het middenveld... Uh, dan andere keuzes maken. Die kiezen dan om uh, ja, toch ietsje behoudender te spelen. En dat begrijp ik ook wel. In zo'n wedstrijd staat 0-0. Het is uh, toch wel spannend. Eén ja, keer balverlies kan al uh, cruciaal zijn. Dus uh, ja, ik begrijp het wel. Maar soms vind ik het best wel jammer. Nou, Mario Been dan. Die kreeg met zijn racing Genk een pak slaag van Chelsea. De Engelse club won thuis met maar liefst 5-0. Genk stond al na 10 minuten met 2-0 achter. Wat dacht Mario Been eigenlijk op dat moment? Ja, als het maar geen, geen zeepet wordt. Buiten het feit dat het een zeepet geworden is. En ik vind ook nog steeds met 5-0 verliezen. Vind ik een grote uitslag. Maar. Uh...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 hier in kansloze zaak. Het is dan vanavond Europa League. AZ speelt thuis tegen Austria Wien. En Gert-Jan Verbeek, de coach van AZ, ziet zijn ploeg als favoriet... gezien het goede spel van de laatste week. Nou, zeker op basis van thuisvoordeel. Vind ik wel inderdaad dat wij, dat wij favoriet zijn in, voor deze wedstrijd. We hebben op dit moment ook goede uitslagen neergezet in Europa League. En uh, uh, dat neemt niet weg dat we, dat we deze ploeg absoluut niet uh, mogen onderschatten. Want die spelen toch ook een heel aardige rol in de oost competitie. En uh, die zouden ook in de Eredivisie geen slecht figuur slaan. Dan naar het boksen. Noeska Fonteyn en Marichelle de Jong hebben zich in Rotterdam geplaatst voor de halve finales van de Europese bokskampioenschappen. In de halve finale neemt de Jong het op tegen de Poolse Voermaniak en Fonteyn komt in de ring uit tegen de Engelse Marshall. De Jong en Fonteyn zijn allebei al zeker van een bronzen medaille. En tennister Bibiane Schoofs heeft uh, haar eerste wedstrijd op de WTA Tour uh, gewonnen. Schoofs won in het toernooi van Luxemburg in drie sets van de Duitse Kerber. En dat is toch maar mooi de nummer 29 van de wereld. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De meeste buien vinden we op dit moment in het westen en noorden van het land. Maar in de loop van de dag zullen de buien zich ook dieper landinwaarts bewegen. Naast regen is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur komt vandaag niet veel verder dan een graad of 11. De westen tot noordwestenwind is zwak tot matig boven land. En eerst lokaal krachtig aan zee. Later in de middag en gedurende de avond concentreren de buien zich vooral aan de kust. En wordt het in het binnenland droog en klaart het op. De komende nacht koelt het af naar 6 graden aan zee.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 En op de A7 Horenzaandam staat bij Purmerend 3. Dan bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Eerst bij Charloos 3 kilometer. En een stukje verderop tussen Hoogvliet en Spijkenissen ook 3 kilometer. Moet je pjaar hebben met die Amsterdam, Made in Holland. Delivered by TNT Express.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 Bijzonder moment vandaag in Srebrenica. Voor het eerst sinds de val van de enclave in 1995... brengt een delegatie van de Tweede Kamer een officieel bezoek. Het gaat om de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken... die op de Balkan is vanwege de mogelijke toetreding... van Bosnië en Montenegro tot de EU. Voorzitter van die commissie en de delegatie... CDA-Kamerlid Raymond Knops. Goedemorgen, meneer Knops. Wat wordt dat voor moment vandaag als de Kamerleden daar officieel op bezoek komen? Hoe, hoe zal dat gaan, denkt u? Nou, dat zal een heel bijzonder moment worden... omdat wij uh, ja, voor het eerst inderdaad in de historie als, als Kamercommissie daar naartoe gaan... en tegelijkertijd ook spreken met nabestaanden en met, uh, met NGO's. En uh, nou, ik ga ervan uit dat daar uh, ook van de kant van de nabestaanden... Uh, toch emotionele gevoelens naar boven komen, omdat het natuurlijk de eerste keer is... Uh, ondanks dat het 16 jaar geleden is, maar er zijn natuurlijk meer dan 8000 mensen vermoord. Daar en, en nog steeds leeft dat dagelijks voort in, uh, in Srebrenica. Ja, en ook in Nederland. Hè, het is toch de open zenuw hier in ons land. Wa ja. Waarom is dit eigenlijk nooit eerder gebeurd? Waarom is er nog, nog eerder zo'n commissie, als de Vaste Kamercommissie, langsgegaan? Ja, dat weet ik niet precies. Um, um, ik kan in ieder geval zeggen dat het niet gebeurd is. En dat wij in ieder geval als commissie hebben gezegd van het is nu het moment. Wij zijn daar nu. Wij zijn daar niet als hoofddoel om naar Srebrenica te gaan. Maar om te kijken inderdaad in hoeverre bosnië herzegovina klaar is uh, voor, uh, voor toetreding. Uh, en we hebben gezegd nou dan is het nu een goed moment. om ook dan uh, als we toch naar het land zijn ook naar uh, Srebrenica te gaan. Want je kunt niet uh, onder geschiedenis heen blijven lopen. Je zult dat ook uh, uh, ja, moeten zien. Je zult uh, je medeleven moeten tonen. Dat willen we ook graag. Dat willen alle leden van de delegatie eh, graag. En daar is nu het moment voor. Kunt u wel willen. Uh, bent u ook welkom? Ja, we zijn welkom. Uh, we zijn zeer welkom. De mensen hebben heel veel behoefte om met ons te spreken. En uh, nou, ik ga ervan uit dat het best een emotioneel gesprek uh, kan worden. Maar uh, het feit dat wij zo zijn uitgenodigd uh, maakt ook dat, dat er nu een, een moment is gekomen... dat we dit soort zaken met elkaar moeten bespreken... Uh, we hebben al met een aantal uh, Bosnische autoriteiten gesproken en die hebben allemaal aangegeven op het regeringsniveau dat zij bijzondere prijs stellen dat uh, de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken op bezoek komt. We zullen ook een krant leggen, de ambassadeur en ikzelf, uh, bij het monument. En ik hoop dat dat ook het begin is van een, uh, van een dialoog tussen uh, het Nederlandse parlement en het uh, Bosnische parlement. Ja, een krant. Het is natuurlijk mooi voor de mensen daar, maar veel nabestaanden houden Nederland mede verantwoordelijk voor de val van de enclave. En... Wat er vervolgens gebeurde is de dood van uh, de duizenden moslimmannen. Kunt u ze iets bieden? Kunt u, heeft u iets voor de nabestaanden behalve de kant? Nou, allereerst begrijp ik de gevoelens van onmacht, van woede. Uh, ook over de rol van, van Nederland. Wij waren daar natuurlijk uh, aanwezig met onze uh, troepen in tijd. Uh, de tijd. De werkelijke situatie is natuurlijk toch wat genuanceerder. Dat hebben wij inmiddels ook ervaren in Nederland. Uh, naar alle rapportages die er gemaakt zijn. Uh, helaas is het zo dat er op meerdere fronten. Uh, verantwoordelijkheden niet genomen zijn, uh, politiek, internationaal politiek. Uh, en wij zullen daar ook niet voor weglopen. We hebben niet concreet iets in de aanbieding, uh, behalve dat wij uh, die betrokkenheid kunnen tonen... en ook laten zien dat we naast de mensen staan. Want er zijn nog steeds mensen op zoek naar hun nabestaanden. Elk jaar worden er honderden mensen gevonden en worden opnieuw begraven. Dus het is echt iets wat, uh, wat in Sabrina dagelijks beleefd wordt. En uh, door ons bezoek... Uh, hopen wij in ieder geval ook op dat punt een dialoog te openen. En ja, als het gaat om juridische procedures die we doen met lopen... daar gaan wij als, als vaste Kamercommissie eh, niet intreden. Nee, maar een juridische procedure die al is gelopen... is die over eh, drie doden waar in ieder geval de Nederlandse staat voor verantwoordelijk is. heeft de Nederlandse rechter afgelopen zomer geoordeeld. Moet u er toch niet over nadenken of u meer kunt eh, bieden dan een luisterend oor? Nou, het, het is goed om te beginnen met een luisterend oor. Uh, die dialoog is nog niet geopend. Weliswaar op regeringsniveau zijn er al contact geweest. Toenmalig minister Bot uh, is een aantal jaar geleden op bezoek geweest hier. Maar uh, zoals ik net al zelf aangegeven om welke reden ook, de Kamercommissie nog niet. En ik vind dat wij eerst de dialoog moeten openen. Wij zitten niet in de positie dat wij nu al meteen gaan zeggen wat we hen kunnen bieden. Uh, en het feit dat we komen, dat we de moeite nemen, dat we uh, niet weglopen, ook voor onze eigen verantwoordelijkheden, uh, is denk ik ook voor de mensen hier uh, ontzettend belangrijk. Herman Knops, CDA-kamerlid en leider van de delegatie die naar Srebrenica gaat. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan door naar Joris van der Kerkhoff. Die houdt zich vanochtend bezig met um, een voor Tunesiërs belangrijk moment. Er zijn verkiezingen zondag. Dat zijn dan de eerste vrije verkiezingen uh, in het land waar een van de eerste Tunesische... of de eerste lentes, Arabische Lentes plaatsvond, Tunesië. Um, Joris, wat, wat kan jij daar vanochtend mee? Wat, wat ga je doen? Nou, dus die verkiezingen zijn dan zondag wel uh, in, in Tunesië. Maar vandaag uh, kunnen Tunesiërs in Nederland uh, bijvoorbeeld... Uh, ongeveer 9000 die er in Nederland wonen... en waarvan dan weer een deel kiesgerechtigd is... Uh, die kunnen hun stem al uitbrengen bij de ambassade... en ook op andere plekken uh, in Nederland. In Geleen, in Amsterdam, in Enschede. Uh, daar kunnen ze uh, naartoe om hun uh, stem uit te brengen. Ben nu bij iemand die... Haar stem straks gaat, gaat uitbrengen. Jij bent 19. Je vader ook. Je bent vast iets ouder. Ja. <laughs> hoe werkt dat? Vo voordat we schakelden van Sabrina en via heel van hier naartoe, zat ik me af te vragen hoe werkte dat dan eigenlijk? Er waren natuurlijk wel verkiezingen, maar die waren niet vrij onder Ben Ali. Nou, natuurlijk is het gewoon niet alleen voor Ben Ali, maar dus ook voor de ex-Ben Ali. Zelfs de is van bijna 50 jaar geen. Uh, ja, transparant uh, verkiezingen en geen democratisch verkiezingen geweest. Nee, niet democratisch, maar er waren wel verkiezingen en dan kon je gewoon gaan stemmen. Maar dat was eigenlijk al voorgedrukt. Ja, dus gewoon van tevoren het is dus gewoon uh, duidelijk het resultaat in 99,99% 99 procent, dus is toch oh. soms 101,4% Ja, dat ja. ja, kan, kan Ja, dat zou kunnen. Ja. Uh, 111 uh, partijen die er, waar, waar je nu uit kunt kiezen, niet voor een parlement maar voor een grondwet, grondwettelijke vergadering waar uiteindelijk dan over een jaar of zo een parlement uit voort moet komen. En dan komen er weer nieuwe verkiezingen. 111. Zo. <lacht> Heb je ze allemaal doorgenomen? Nou, dat is gewoon... Ja, dus gewoon een, ik zou zeggen, dat dus gewoon, gewoon een kleine groep hier en af en toe is dus gewoon... Een, een, een, een, een partij van vier of vijf personen, niet meer. Dat is gewoon... Uh, uh, zon, uh, gewoon een, een, een groepiering. Dat is geen, geen, geen, geen echte... Uh, maar ja, het is dus gewoon... Na, na jaren of na 50 jaar onder druk of een, een, een, een geen-democratie of een onderdictator. Uh, ja, het is gewoon een, een, logisch om een, een, die, die aantal uh, partijen te zien. Ja. Vind je het ook logisch dat er zoveel partijen zijn waar je uit kunt kiezen? Ja, dat is eigenlijk wel logisch, want uh, na een dictatorisch uh, land geweest... Is het, wel, is het nu wel tijd om meer, meer, meer, meer, meer stemmen uit te brengen dan uh, eerst... In het eerst je, kon je eens een stem uitbrengen. Maar nu, ja, naar de grote revolutie is het wel duidelijk te ja. zien. Kijken jullie altijd zo blij of heeft dat met vandaag te maken? Nou, ik kijk wel altijd blij. En ik ook. Ja, u ook. En ik ook. Ja. Ja, is het wel een bijzondere dag? Nou, voor mij wel. Is het wel een, een grote stap. Ja. Dat is... Uh... Denk, wat is die grote stap dan? Want je, je woont hier al, al, al jaren, je weet wat verkiezingen zijn. Je weet uh, uh, wat er dan uiteindelijk uit voort kan komen. Een kabinet waar heel lang over vergaderd wordt voordat het er dan is. En allemaal, allemaal gedoe met, met, met partijen. Wat is voor jou dan het, het, het grote moment wat je nu kunt doen? Op een betere toekomst wensen. Ja, vanaf vandaag gewoon beginnen. En tot uh, ja, eigenlijk tot het uh, resultaat uitkomt. En ja, we hopen allemaal op een betere toekomst, een betere Tunesië... en een betere samenleving dan eerst. Dan onder de, de, de dictatorische uh, man, als alles bijna vroeger. Nou, die in januari uh, verdwenen is. En uh, we zijn nu uh, drie kwart jaar verder. We gaan zo met jou uh, richting uh, de ambassade. praten we ook over de problemen die er nu nog in, uh, in Tunesië zijn. Over de demonstraties uh, die er zijn. En op welke partij je gaat stemmen. Bijvoorbeeld als je dat wil zeggen. En wat, wat je er verder nog uh, van verwacht. Maar dat is dan later helemaal aan de andere kant van Den Haag. Bijzonder. Vanochtend dus aandacht voor de verkiezingen in Tunesië zondag. En vandaag kunnen Tunesiërs in Nederland dus al hun stem uitbrengen. Joost van der Kerkhoff is daarbij. Bewoners van Zeensville in de Amerikaanse staat Ohio durfden twee dagen lang niet naar buiten. Er liepen beren, wolven, tijgers en leeuwen. Door de straten en in de buurt. De dieren waren uit hun kooien gelaten. door de eigenaar van een particulier wildpark. Na zijn daad pleegde de man zelfmoord. De meeste van de ontsnapte dieren zijn inmiddels gedood. en er zijn er ook een paar opnieuw gevangen. Paniek was groot in Zenesville en de omgeving. Hi, my name is Kaylee Pavage. I'm at the Heath High School. I'm pretty sure. And I just saw a wolf. 911, where's your emergency? Yeah, there's a lion on Mount Perry Road in Grayshock. I just drove by and it walked out in front of me. And it was standing there under the streetlight. We'll get somebody down that area. Do you see it again? Don't approach it, okay? De telefoon van het Amerikaanse alarmnummer 911 staat rood gloeiend. Zo meldt een vrouw een loslopende wolf. En een man heeft op straat een leeuw gezien. Hij wordt geadviseerd vooral op afstand te blijven van die leeuw. De uitbraak van de wilde dieren zorgt voor een hoop angst in de omgeving van Zeensville. Het is Je weet niet waar ze zijn. En als de ze niet kan gaan ze crazy. De sheriff van Zeensville, Matt Lutz, neemt geen risico's... bij het beschermen van de bevolking tegen de dieren. Hij en zijn collega's schieten de wilde dieren, die ze zien, zonder pardon dood. We schieten we ja, yeah, en These wolven. wild zijn Wild animals Wilde dieren die je op tv uh, in Afrika. De dieren verdoven is geen optie, zegt wildlife-expert Jack Hanna... die de sheriff met raad en daad bijstaat. Je kunt niet een dier zoals dit, een bier, een leper of een tijger. Als je dat doet, wordt het dier erg erg blij. Hij gaat en houdt. En dan hebben we zijn officer in danger van zijn leven en andere mensen. Mensen moeten dat begrijpen. Henna legt uit dat als je een beer, luipaard of tijger verdooft... hij alleen maar agressiever wordt. Zo raakte een tijger helemaal over zijn toeren... toen een dierenarts hem vanaf vijf meter probeerde te verdoven. Om de dierenarts te beschermen schoten politieagenten het beest dood. In totaal zijn er nu 48 dieren doodgeschoten... waaronder 17 leeuwen en 18 zeldzame Bengaalse tijgers. Zes dieren zijn gevangen genomen... en nu wordt er alleen nog gezocht naar de laatste voortvluchtige aap. De harddraverij dreigt te verdwijnen uit Groningen. Geen paarden meer op de renbaan. Hoe dat zit, hoe het is hoe We gaan eerst maar eens even horen hoe het is op die andere renbaan. De snelweg in Nederland, Dennis Mooi. Vertel. Nou, over het algemeen uh, kunnen ze wel een beetje doorrijden hoor. Er staan uh, zes files. De meeste zijn niet langer dan een kilometer of twee en geven niet al te veel vertraging. Ik pik even de langste eruit. De A4 naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoeterwoude-Rijndijk 5 kilometer. Dat komt onder andere door een ongeluk. En op de A15 bij Rotterdam in de richting van Europoort... staat tussen Knoop en Benelux en Spijkenissen ook 5 kilometer. Wat verwacht je verder nog vanochtend, Dennis? Nou, een groot deel van uh, Nederland heeft herfstvakantie, uh, regio's noord en midden. Dus daar wordt het wat minder druk. Er valt uh, tijdens de ochtendspits wel her en der een bui. Daar, uh, ja, daar kan je wat last van hebben. Maar in het zuiden van het land staan weer gewoon de normale files. Want daar hebben ze nog geen vakanties. Um, normaal gesproken zouden we uitkomen op rond 180 kilometer. Dat is nu zo'n 50 kilometer minder. Oké, okay, tot later. Hoi. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kwart voor zeven. Blikseminslag in Emst, Gelderland gistermiddag. Heeft grote ravage veroorzaakt op recreatiepark De Bonte Vlucht. Ruiten van huisjes zijn gesneuveld. Schilderijen zijn van de muren gevallen. En net buiten het park raakte een gasleiding beschadigd. Het lek is inmiddels wel gedicht. Verslaggever Jos van Kuilen van Omroep Gelderland... bekeek de schade na de klap. En op de plek waar dan die bliksem is ingeslagen... is ja, dus hier je de boom zwart geblakerd. En dat is allemaal vlakbij een chalet. En als je daar dan naar binnen kijkt, in dat chalet... dan uh, ja, overal liggen kapotte spullen verspreid. Uh, het is echt een hele grote bende. Als je verder kijkt in de keuken overal kapotte kopjes, dingen. Er ja, moet echt een hele grote klap geweest zijn. Een hele kast ligt uit elkaar. De gijzer is uit elkaar geklapt. En de mensen, als je hun verhalen hoort... die een stukje verderop zijn opgevangen op een andere camping... Ja, dan moet het er wel heel heftig aan toegegaan zijn. Ik was net terug uit het bos met de hond. En uh, het was zo'n knal dat je dus de aarde helemaal uh, schokte. En uh, ja, bij mij is uh, de hele tv... Uh, toestand en alles eruit. En bij een vriendin van mij waar ik de sleutel van had, uh, ben ik gaan kijken. En daar lag ook uh, heel internet uh, eruit. Echt ontploft, helemaal zwart, tot aan het plafond toe. En uh, het is ook ingeslagen bij mij. En uh, de hele box van de KPN dus is dus van de muur afgeblazen. En, uh, nou, nadat ik dus geconstateerd had dat er geen brand was, ben ik dus naar buiten gevlucht in paniek... Hulp zoeken bij anderen. En daar inderdaad, kreeg ik dus te horen dat daar ook schade was. Ruiten gesneuveld. En het hele park van ons zit zonder stroom. En later kregen we te horen dus dat er een, een gasleiding geraakt is. Ja. Want hoe heftig was dat weer op dat moment even? Heel heftig. Alles stond echt te schudden. Ik heb van mensen gehoord dat er niks meer aan de muur hangen in de kastjes zitten. Heel heftig. Ja. Nog nooit meegemaakt zo. En ook binnen zitten allemaal mensen... Ja, die storm hebben meegemaakt. Oh, dat was even gigantisch heftig vanmorgen, ja. Ik zat rustig even het krantje te lezen en een gigantische knal. En in één keer was alles uit bij ons. Dus, uh, maar de schade is bij ons uh, gelukkig beperkt gebleven. Dus, uh, wij hadden over het algemeen geen schade, maar verderop is het dus uh, behoorlijk uh, raak geweest. Ik hoor kapotte ruiten. Ja, kapotte ruiten. Een stuk dak eraf, geloof ik. Dus uh, gasleidingen lek. Ja, dat is uh, hevig geweest. Nou ja, het is vlak naast ons gebeurd. Is het, het is vlak, vlak naast stijf. u gebeurd? Ja, het zat, stijf op de, het zat stijf op de bank. Want hoe ging dat? Nou, eerst was er een uh, groot, uh, grote klap al van tevoren. Heel de kerven dreunde. En het was net goed er wel voorbij. En toen, nou, toen kwam er die enorme klap en licht. En toen zag ik door de kervenruit heen de rook bij die boom. Waar het ingeslagen is. En toen bleek dus ook in de grond een uh, groot gat geslagen. Wij, wij gingen naar buiten... En uh, je zit eigenlijk even stijf van de schrik van, jongen, wat gebeurt er nu eigenlijk? Het was net wat er dus een vuurbal door de caravan ging. De, in onze caravan waar we dus nu met vakantie zijn, want het is ineens ons eigen caravan, we zijn niet met vakantie. Is dus uh, van de telefoon uh, het hele alles zwart geblakerd. En uh, de roosters die liggen eruit, de voordeur is opengeklapt, de sleutel is krom. Het stonk heel erg naar brand in de caravan. En het is ook helemaal zwart bij de deur. Ja, maar ja, ik zeg nou, op zo'n moment als schrik je. rand ga je trillen. Net zeg ik tegen een man kan wel een potje huilen. Gewoon eigenlijk van de, ja, van de spanning. Schrik was groot op Recreatiepark. De bonte vlucht naar de blikseminslag gisteren. We gaan door naar Groningen. Het doek lijkt te vallen voor de draf- en renbaan in Groningen. Het stadsbestuur wil niet langer opdraaien voor de kosten om deze baan in stand te houden. Want ja, moet bezuinigd worden, zegt burgemeester Peter Reewinkel. Wat wij helaas als stadsbestuur moeten constateren, dat de kosten zo hoog zijn geworden, dat ze niet meer in verhouding tot de opbrengsten staan. Er zijn toch niet zo vreselijk veel mensen meer die naar die sport gaan kijken... zoals dat vroeger dan toch meer het geval is. Om die reden hebben we al een keer een ton aan bezuinigingen moeten inboeken... en nu voor vier ton dus nog weer op de lask, lat moeten zetten. Omdat u weet, ja, de middelen zijn zeer schaars... en daarbij moeten we vooral ook de afweging voortdurend maken... tussen kosten en opbrengsten. Nou, burgemeester Rehwinkel, hij ziet nog wel mogelijkheden... om van de drafbaan een evenemententerrein te maken... Penningmeester van de Koninklijke Harddraverij en renvereniging Groningen is Herman Jossing. Goedemorgen. Goedemorgen. Nu, Jossing, is dit het einde van de Koninklijke Harddraverij en renvereniging? Nou, ik hoop het niet. Want als ik uh, dit verhaal zo hoor, dat de burgemeester zegt dat uh, er veel geld moet bij de Rensport, daar geloof ik niet in. Ik bedoel, er wordt gesproken over een verlies van ruim drie ton. Ja. Dat gaat niet op aan de Rensport. Hmm. Ik bedoel, wij gebruiken de baan uh, tien, keer per, tien dagen per jaar, dat kost geen drie ton. Ik hoorde de burgemeester ook zeggen dat er steeds minder publiek op uh, uh, de draf en rensport afkomt, is dat zo? Ja, dat klopt. De, de publieke belangstelling die, die wordt wel kleiner. Uh, alleen, dat heeft volgens mij niks te maken met de gemeente. Ik bedoel, of willen wij ook, ook, ook gaan koersen? Voor, voor nul mensen. Ja, nou ja, dat goed, als... geen, ja, maar dat heeft geen invloed op de gemeente. Dat nou, is onze, dat, dat, dat zegt ons. u, maar de gemeente um, besteedt er ook geld aan. Dus als daar steeds minder uh, publiek op afkomt, dan ja, ja, kan maar, ik me voorstellen dat uh, de burgemeester een afweging maakt. Ja, maar dat geld wat het publiek binnenbrengt, daar moeten wij de exploitatie van rondbreien en niet de gemeente... Ik bedoel, de gemeente die geeft ons een, een, een vergoeding uh, dat wij de baan onderhouden. Uh, vroeger deden ze dat zelf. Uh, ik dacht, in 2008 is men daar afgestapt en heeft gezegd, uh, koninklijke, uh, jullie moeten dat zelf maar doen. Dus de koninklijke moest kosten gaan maken, die moest een trekker gaan kopen, die moest daar mensen voor, voor inhuren. En uh, daar krijgen wij een vergoeding van, van, van de gemeente Groningen. En hoeveel is dat? Nou, dat ligt zo tussen, tussen de 10 en de 12.000 euro op okay. jaarbasis. Ja, dus dat, dat is dat niet is die drie eigenlijk... ton waar ik het nee, over dat gaat? Is dus dat zijn eigenlijk de kosten die, die de gemeente maakt aan de drafsport. Ja. Maar, maar wie, wie denk... onderhoudt het complex dan? Nou, het hele complex is van de gemeente. Ja. Alleen, dat huren wij niet. Ja. Dat verhuren zij zelf. Maar als ze het uh, zou opdoeken, dan kunt u natuurlijk geen uh, um, rennen meer houden. Als zij uh, zeggen van wij willen daar een andere bestemming voor, dat klopt. Dan zullen wij niet meer uh, geen draaferij meer kunnen organiseren. Maar u kunt u kunt zelf redden met het publiek wat er nog komt? Nou, ik, ik, ik, ik, wij kunnen onszelf redden met die beperkte uh, uh, middelen wat de gemeente ons verstrekt. Ja. En, en dan zouden wij door kunnen koersen. Ja. En u zou dat ook wel graag willen als ik u zo hoor? Natuurlijk, wij, wij bestaan dit jaar 125 jaar... We hebben het predicaat koninkrijk gekregen vanuit het verleden. En, en het is natuurlijk een, een, een, een, ja, een, een sport die, die eigenlijk in, in het noorden niet verloren mag gaan. Want maar er komen we eind... wel steeds minder mensen, meneer Yulzing. Ja, Heeft dat het dit dan nog wel zin? Ja, dat klopt. Dat, dat, ja, natuurlijk, uh, of, of je daarnaar moet kijken. Uh, of je meer mensen kunt trekken. Maar ja, uh, ik zou niet weten hoe. Het vergrijst. Het, er komen niet veel jonge mensen bij ons. Dat is een ding wat zeker is. Maar je hebt wel een vast publiek. Ja. En voor die mensen, zegt u, dan moeten we proberen door te gaan. Nou ja, maar ook, ook voor uh, de eigenaren die paden hebben. Als er niet meer gekoers gaat worden, dan zullen mensen hun paden afstoten. En, en zeggen van, ja, wij hebben geen zin om altijd met onze paden naar Duindicht of aan gaan te reizen. Uh, je hebt daar een bepaalde regio, waar toch ook eigenaren zitten, die hun paden willen laten koersen. Goed. Meneer Jossing, sterkte ermee. Ja, dank u wel. En bedankt voor uw uitleg. Ja hoor, graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. Oké, trouw er maar even bij. De kant heeft uh, aandacht voor de controle op kernenergie in ons land. Trouw meldt dat de dienst die in Nederland verantwoordelijk is voor de veiligheid en het toezicht op kerncentrales niet onafhankelijk is. Daarmee gaat Nederland in tegen de richtlijnen van het Internationaal Atoomagentschap. Want die vindt dat controle- en inspectiediensten onafhankelijk moeten zijn. Bij vorige kabinetten werden de taken over verschillende ministeries verspreid. En tegenwoordig krijgt het personeel zijn opdrachten direct van minister Verhagen van, van Economische Zaken, die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 Dan naar de Telegraaf. En die krant schrijft dat minister Opstelte van Justitie... de top van het openbaar ministerie op het matje zal roepen. Om tekst en uitleg te geven in de zaak tegen een zakkenroller. De bewindsman is het volstrekt oneens met de beslissing... om deze vrouw vrij uit te laten gaan. Ik ben voor zero tolerance, aldus dus Opstelte. Hij voegt eraan toe dat elke zakkenroller moet worden opgepakt en gestraft. Het is nou aan de hand. De vrouw, die zakkenroller, kreeg na arrestatie... een briefje op haar rug gespeld met het getal duizend. Ze was namelijk de duizendste de vangst van een speciaal team gericht tegen dit soort criminaliteit in Amsterdam. En die foto verscheen vervolgens in de media woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten... dat justitie niet op die beslissing terug kan komen. Dat kan wel als bijvoorbeeld het slachtoffer een procedure aanspant. Al dus de Telegraaf. Willem Holleder is vandaag niet bij het kort geding... dat hij zelf heeft aangespannen tegen de makers van de film De Henneke-ontvoering. Zijn advocaat vertelt aan de Telegraaf... dat Holleder geen toestemming krijgt van staatssecretaris van Justitie, Teven. Volgens de woordvoerder van Justitie is na afweging gebleken... dat de belangen van Holleder niet opwegen tegen de risico's... die het verlaten van de inrichting met zich meebrengen. Het geding is aangespannen omdat Holland, Holleder vindt... dat zijn reo, resocialisatie en zijn imago in gevaar komen door het vertonen van de veel. En ambtenaren op de ministerie van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken... poetsen deze week hun eigen werkplek en maken zelfs de wc schoon. Dat schrijft het AD. Ze doen dit omdat de schoonmakers al anderhalve week staken... uit onvrede over de werkdruk. Vakbond FNV Bondgenoten is woedend. In de krant zeggen ze dat de ambtenaren hiermee de staking breken... SP roept minister Henk Kamp van Sociale Zaken hierover op het matje... ministeries ontkennen dat ze de staking breken... omdat ze geen andere schoonmakers inhuren... maar de eigen mensen, de ambtenaren dus, aan het werk zetten in de toiletten. Nou, we even naar het AD. Een verhaal daarover een duo, twee vrouwen die de allerarmste plukt... zoals de titel heet. De Haagse politie is fraude op het spoor van de armste Hagenaars... het slachtoffer zijn geworden. Via een corrupte ex-medewerker van de gemeente... zijn zeker tien mensen in de schuldhulpverlening doorgestuurd... naar een bedrijfje dat het slachtoffers... Niet hielp, maar juist verder financieel uitkleden. Voor op spits nog een hele grote foto van Miss Piggy. Oh, al 37 jaar oud en blijkbaar is zij weer helemaal in als stijlicoon. Je kan haar nadoen. Nee, kan Dat ik ook. Was... Oh, curvy je... kon jij nadoen. Ja, kan ik ook niet. Hoe nee. nee. nou? Nee. Ah. Nee, bijna 7 uur.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 Ga naar erdivisielife.nl/slash tiendaagse en je hebt het. Dit is Radio 1.